De Kanon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Nagelaten gedichten van Paul van Ostaaien. Als ik Paul van Ostaaien zeg, denkt u misschien meteen aan zijn gedicht 'Boom Paukeslag uit zijn beroemde bundel Bezette stad. En toch is het niet deze bundel die de al heeft gekozen om deel uit te maken van de literaire kanon. Hun keuze valt op zijn nagelaten gedichten. Een paar van die gedichten in de bundel schreef de nog jonge dichter toen hij wist dat hij stervende was. Schrijver en literatuurcriticus Matthijs de Ridder is bezeten van Paul van Ostaijen. Hij is al jaren bezig met het schrijven van een biografie over hem. En dat terwijl de geest van de grote dichter over zijn schouder meekijkt. Want de Ridder woont in het geboortehuis van Paul van Ostaaien. Dag ventje met de fiets, op de vaas met de bloem, bloem, bloem. Dag stoel naast de tafel, dag brood op de tafel. Dag een vis met de pijp en dag een vis met de pet. goed smorens De Dingen is eigenlijk een simpel kinderrijmpje, maar ondanks de enorme vrolijkheid die spreekt uit het beeld van het jongetje, dat s'morens alle dingen om zich heen een morgen wenst, schuilt er toch ook een triestheid in het gedicht. Als je alleen al kijkt naar de vaas die in het begin beschreven wordt met daarop een fietser, een burgerlijker object, is op dat moment eigenlijk niet te vinden. En dit soort dubbelheid is wat die nagelaten gedichten voor mij uiteindelijk zo geweldig maakt. Het doet me ook een beetje denken aan een ander beroemd gedicht, namelijk een zeer kleine speeldoos, dat op het eerste gezicht ook weer een heel lieflijk gedichtje is, een, een heel simpele vertelling ook. Maar als je er goed naar gaat kijken, dan is het maar de vraag wat er eigenlijk precies gebeurt. Amaryllis, hier is in een zeepel, Iris. Hang de bel aan een ring en de ring aan je neus, Amaryllis. Schud je het hoofd, speelt het licht in de bel met Iris. Schud je fel, breekt de bel, Amaryllis. Waar is Iris. Iris is hier geweest, Amaryllis, aan een ring en de ring aan jouw neus, wijsneus, Amaryllis. Het klinkt als een kinderliedje, je zou er zo een speeldoosje van kunnen maken, wat de titel natuurlijk ook suggereert. Maar als je het verhaaltje gaat analyseren, dan is het bijzonder vreed. Er is een meisje, Amaryllis, en Amaryllis krijgt een zeepbel voorgehouden en de verteller... We nemen even aan dat het een volwassene is. Die zegt, kijk, hier heb je een speelkameraadje. En dat speelkameraadje, dat noemen we Iris. En kijk eens wat je daarmee kunt doen. Hang de bel aan een ring en de ring aan je neus. En als je dan je hoofd beweegt, dan speelt het licht in de bel met Iris. Maar schud je je hoofd te fel, ja, dan breekt de bel Amaryllis. En hier wordt het heel vreed. Want wie krijgt de schuld van dit alles? Ja, Amaryllis dus. Waar is Iris. Iris is hier geweest, Amaryllis, aan een ring en de ring aan jouw neus, wijsneus, Amaryllis. Onder het verhaaltje dat hier wordt verteld gaat een hele ideeënwereld schuil waarin Van Ostaai zich afvraagt wie het nu eigenlijk allemaal voor het zeggen heeft en wat je in het leven wel en niet kunt proberen te bereiken. Want volg je je hart en probeer je al je idealen te verwezenlijken, neem je dus risico en volg je je verbeelding, dan kan het zomaar betekenen dat je het deksel op de neus krijgt... en dat je iets doet waar de mensen uiteindelijk op neerkijken. Van Nosteyer slaagt er hier dus in om in een kindergedichtje... eigenlijk zijn hele teleurstelling over het bestaan te vatten. En als je dat kunt, ja, dan ben je een hele grote. En dat is uiteindelijk, denk ik, wat de nagelaten gedichten zo speciaal maakt. Die nagelaten gedichten vormen eigenlijk een, een samenvatting... van het hele oeuvre van Paul van Nosteyer... Ze zijn en subliem en mystiek, maar ze zijn ook politiek en maatschappijkritisch, klankrijk, grappig en bovenal virtuoos.